Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Fabian Paagman, eigenaar van die bekende boekhandel in Den Haag... Hij zou het Haagse filiaal van Polaren wel willen overnemen. En David-Jan Godfoy trof in Kiev een van de demonstranten... die vorige week mishandeld werden. Het filmpje van De Naakte Man ging de wereld over. Hoort u straks meer over. Nu is het NOS-journaal met Donald Megens. In partijen rundvlees is weer paardenvlees gevonden. Dat was vlees van slachthuis Van Hattem Vlees in Dodewaard. Zo meldt het tv- en radioprogramma 1Vandaag. Het bedrijf levert aan onder meer de supermarkten DK, Deen en Vomar. De Voedsel- en Warenautoriteit doet nu onderzoek. Enkele tonnen vlees van het bedrijf is bij verschillende pakhuizen geblokkeerd. In partijen rundvleessnippers is paarden-DNA gevonden. Daarnaast klopt de administratie van het slachthuis in Dodewaard niet... Het bedrijf staat nu onder verscherpt toezicht en dreigt zijn erkenning te verliezen. Paardenvlees kan ongezond zijn omdat er in illegaal geslachte paarden vaak een gevaarlijk geneesmiddel wordt aangetroffen. De oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af hoe het keer op keer mis kan gaan met de toeslagen. Staatssecretaris Wekers moet zich vandaag in een debat verantwoorden over het niet op tijd uitbetalen van toeslagen. Die mogen tegenwoordig nog maar naar één bankrekening worden overgemaakt. Nu is duidelijk geworden dat 125.000 mensen... één of twee maanden geen huur, zorg of andere toeslagen hebben ontvangen. Volgens verschillende Kamerleden is er bij veel mensen sprake van acute nood. De oppositie neemt het wekers kwalijk... dat hij vorige week zei dat burgers zelf verantwoordelijk zijn. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke stijging van de zorgpremie. De premie zou volgend jaar wel eens 200 euro hoger kunnen uitvallen. Dat komt door de overheveling van de langdurige zorg van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Net als de PVV en GroenLinks heeft SP-woordvoerder Van Gerven daar geen goed woord voor over. We moeten onmiddellijk kappen met dit systeem. Een premiestijging van 200 euro erbij. Er wordt hier links wel gelachen, maar de mensen moeten het betalen. Het CDA zegt dat de partij al vaker heeft gewezen op de explosie van de zorgpremies. Ook de regeringspartijen willen weten hoe de premies zich ontwikkelen. Maar ze hebben minder haast, PvdA-kamerlid Bouwmeester. Ik kan me voorstellen dat mensen zorgen hebben op basis van de berichtgeving in de krant. Wij krijgen daar een brief over van dit kabinet. Die gaan helemaal uitleggen wat zijn de feiten, wat zijn de gevolgen. En zodra die brief er is, dan weten we allemaal wat er aan de hand is. En dan kunnen we het erover hebben. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de gevolgen van de overheveling nog worden onderzocht... en benadrukt dat de zorgpremie van veel factoren afhangt. Verkeer rond Rotterdam moet rekening houden met een verkeersinfarct. Dat heeft alles te maken met de problemen in de Benelux-tunnel na een stroomstoring. Woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond... zegt dat monteurs volop bezig zijn om het probleem te verhelpen. Hoe de stroomstoring is ontstaan is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder functioneren de veiligheidssystemen door de storing niet meer... en is de tunnel daarom afgesloten. Dan probeer ik verder te gaan in mijn computer. Dat doet hij. In het huis van de Franse komiek Joy bij Parijs heeft de politie zes ton in contanten gevonden. Zo meldt de krant Le Monde. De politie deed gisteren een inval in het huis en in het Parijse theater waar Joy Daunet vaak optreedt. Joy Daunet wordt van drie zaken verdacht: faillissementsfraude, witwassen en misbruik van sociale voorzieningen. Van de controversiële grappenmaker werden onlangs nog shows verboden wegens de antisemitische inhoud. Er gaan steeds minder mensen dood aan hart- en vaatziekten. In 50 jaar tijd is het aantal gehalveerd, zegt de hartstichting die 50 jaar bestaat. Vroeger overleed 1 op de 2 mensen aan hart- en vaatziekten. En nu is dat nog 1 op de 4. Dat moet veel verder naar beneden, maar dat is wel een enorme sprong. Minder Nederlanders roken en artsen kunnen hart- en vaatziekten steeds beter behandelen. Er zijn wel steeds meer patiënten met chronisch hartfalen. Dat is de laatste fase van veel hartziekten... waarbij het hart niet genoeg kracht heeft om bloed met zuurstof naar de organen te pompen. Het weer op veel plaatsen is het bewolkt, maar in het midden- en zuidoosten ook opklaringen. Het is min 2 tot plus 3 graden. Vannacht kan er in het zuidwesten wat winterse neerslag vallen. Dan vriest het licht tot matig, van min 1 tot min 5. Morgen vooral in het noorden en zuiden veel bewolking. In het midden van het land nog de meeste kans op wat zon. Rijnand Zwaan gaat het al wat beter rond Rotterdam. Nee, nog niet, want die A4, ja, we hoorden het al in het nieuws, die is nog steeds dicht van Hoogvliet naar Vlaardingen, vanaf knooppunt Benelux tot aan knooppunt Ketelplein, door de stroomstoring in de tunnel. Uh, ja, Ze zijn wel bezig om de rechter tunnelbuis vrij te krijgen, maar uh, daar heeft het verkeer nog, uh, nu nog niet zoveel aan, want de rode kruizen staan er nog op. Heeft gevolgen voor het verkeer op de A15 vanuit Europoort. daar staat de langste file, voor knooppunt Benelux 10 kilometer. Omrijden kan via de Van Brinehoort of de A16, maar nu niet meer vrij, want voor Ter staat inmiddels zeven kilometer De A58 valt verder nog op in deze spits richting Vlissingen. Daar staat voor Knoop en Zoomland vijf kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Twee rijstroken zijn dicht. Het ROC Amsterdam, waar fraude is geconstateerd... heeft een bedrijfsrechercheur ingehuurd. Spreken we zo.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 Jaarlijks zorgen rechtsbijstandverzekeraars dat zo'n 400.000 mensen niet machteloos staan als ze onderrecht wordt aangedaan. Kijk op fijn dat we verzekerd zijn.nl. Boekhandel Polaren vecht om het hoofd boven water te houden. En directeur Jan van der Wouw zag nog maar één oplossing: tijdelijk de tent dicht te houden en tot een oplossing komen op zo'n kort mogelijke termijn. Ja, is dat genoeg? De klok tikt en de meter loopt. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Ondertussen hebben andere boekhandelaren interesse getoond... in de losse winkels van boekhandelketen Polaren. Een van die boekhandelaren is Fabian Paagman, directeur-eigenaar van... inderdaad, boekhandel Paagman in Den Haag. Meneer Paagman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Vertel eens, waarom heeft u interesse één. Nou, het zou kunnen zijn dat het voor ons een, een kans is uh, om ons bedrijf te versterken. Dus uh, ja, een zogenaamde business opportunity. Uh, maar dat is wel moeilijk om nu al te zeggen... omdat we eigenlijk niet zo heel goed weten hoe die winkel ervoor staat. Maar wat ook een belangrijk argument is, niet uit te vlakken... Uh, is dat voor een stad als Den Haag is het toch heel erg belangrijk... dat er een bepaald ja, boekenaanbod uh, blijft. En ook voor ons als... Uh, uh, een van de boekhandels in Den Haag... is het ook belangrijk dat er een pluriform aanbod is van, uh, van boekhandels. Dus uh -huh. meerdere redenen. Oké, okay. ja, want op zich zou je ook kunnen denken... Uh, mooi dat Polaren uh, het niet redt in Den Haag. Want dan heeft u meer klanten. Maar zo werkt het dus niet in Den Haag? Nee, ik, en dat geldt niet alleen in Den Haag, maar uh, ook op andere plekken. Het is gewoon zo dat als winkels verdwijnen... dan zie je gewoon dat een deel van die omzet... Die verdwijnt gewoon, die verdampt gewoon. Een deel van de omzet in winkels. Uh, die wordt toch gemaakt omdat er gewoon ja, aanbod is. omdat er winkels zijn. Mm -hmm. En uh, we hebben de afgelopen jaren. Weer best wel, specifiek in Den Haag. best wel veel boekhandels zien uh, verdwijnen. Uh, en dan zie je dat je daar als. Uh, als een overblijvende boekhandel. helemaal niet uh, direct van, uh, van profiteert. En als je kijkt naar het landschap van, uh, van, van Polaren, van de Polaren winkels. dan zijn er ook echt wel een aantal steden waar. Op het moment dat zij zouden verdwijnen, gaat er echt een heel groot uh, gat vallen. Denk aan Utrecht, uh, Rotterdam. Uh, dus daar, daar is wel echt wel belangrijk om daar goed naar te kijken. Ja, en u zegt. Uh, we weten eigenlijk nog niet zo goed hoe uh, Polare er in Den Haag voor staat. Mag u nog niet in de boeken kijken? Nee, we, uh, we zouden dat ja, denk ik wel, uh, wel willen. Maar uiteraard zijn we afhankelijk van, van de anderen daarin. Uh, en uh, op dit moment zitten we vooral in de fase dat we uh, visitekaartjes afgeven. Hè, ook uh, middels de uitnodiging in dit programma laten weten van let op, wij zijn geïnteresseerd. Mm -hmm. uh, maar zoals ik ook heb begrepen is het inderdaad zo dat de Polaren volgens nog alleen maar... Uh, uh, probeert ja, de hele uh, totale bedrijf uh, uh, in uh, over te dragen. Ja. Uh, althans, dat is wat ik heb, uh, heb vernomen. Dus ja, en dat is voor ons eigenlijk op dit moment geen, uh, geen interessante optie. U zou niet de hele keten willen hebben, maar wel uh, de winkel van Polaren in Den Haag. Is dat een interessante vestiging voor u in Den Haag? Want ze zaten ooit aan het plein, maar zijn verhuisd, hè? Ja, ze, ze hebben op een aantal verschillende locaties gezeten. Uh, de meest recente locatie voor de huidige locatie was in de Passage, in de Haagse Passage. Dat was een hele mooie, chique locatie. Ik denk dat de huidige plek waar ze zitten een beetje ongelukkig is. Dus ja, daar zal dan waarschijnlijk nog wel wat moeten gebeuren. Maar uh, laat ik in ieder geval zeggen dat ze zijn in het centrum van Den Haag altijd nog een van de grotere uh, boekverkooppunten En een stad als Den Haag met ruim 500.000 inwoners, ja, zou dat toch eigenlijk wel. Het is wel belangrijk dat zo'n stad dat, dat aanbiedt. En dat is ook voor ons als, als winkel buiten het centrum is dat, uh, belangrijk. En er zijn ook andere boekverkopers in Nederland... Die, ja, waarmee wij op dezelfde lijn zitten. Die ook zeggen van ja, in mijn regio is het ook belangrijk... dat zo'n vestiging blijft bestaan. Ja. En zou het ook een, een business opportunity voor ons kunnen betekenen. U als boekhandelaar en als boekliefhebber... hoe verklaart u dat het zo fout is gegaan bij Polar en eerder al bij Selectus? Nou, laat ik in ieder geval zeggen dat het uh, niet ligt... Aan uh, een eventuele uh, minder boeken verkopen of minder ja. lezen. Want uh, dat is waar alle boekverkopers in Nederland mee te maken dus dan hebben. Dus gaan het fout in de bedrijfsvoering bij Polaren bijvoorbeeld. Exact. En ik denk dat het, uh, het businessmodel van uh, voorheen selectus nu Polaren. Uh, zeg maar een, een keten van hele grote winkels die dan centraal worden aangestuurd. En ook in een soort van reorganisatie- en kostenbesparingsslag nog centraler worden aangestuurd. Eh, dat dat gewoon niet meer past bij de behoeften van deze tijd. Ik denk dat in deze tijd is het noodzakelijk dat juist zulke grote toonaangevende winkels in, in steden en regio's... heel erg eh, een hele nauwe band hebben in hun assortiment, in de activiteiten die ze organiseren... met de medewerkers, eh, met die regio, met, met, die, ja, met die lokale omgeving. Goed, nou laat het u uh, ons maar weten als u gebeld wordt door uh, de heer en dames van Polaren. Dank u ja. wel, meneer Paagman. Ja, dank u wel. Het is elf minuten over vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dan dat verhaal over Donné in Frankrijk. De Franse politie heeft bij een inval in de woning van die omstreden artiest... maar liefst zes ton gevonden. 600.000 euro. Thierry Donnet is vanwege zijn vermeend antisemitisme... en zijn controversiële voorstelling Lemur... de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Ze hebben het ook in het Radio 1-journaal regelmatig over hem gesproken. Ronddinker in Parijs. Ja. Rond heeft de politie enig idee waar al dit geld vandaan komt? Nou, misschien wel van de losse kaartverkoop. Dat is althans wat de advocaat van Gerdonnet zegt. Dat Gerdonnet flink wat geld heeft verdiend de laatste tijd met zijn omstreden shows. Maar die advocaat die zegt er ook bij van, ja, dat hij het exacte bedrag wat men nou heeft gevonden daar niet wil bevestigen. Het is in ieder geval zo ja, dat de Franse overheid dus eerst Gerdonnet op het podium de mond heeft gesnoerd. En nu beginnen ze hem in financieel opzicht de duimschroeven aan te draaien. Hè? Want de politie heeft niet alleen een behoorlijke som geld gevonden... ze hebben ook bankafschriften meegenomen... zodat ze dus precies de financiële handel en wandel van de cabaretier kunnen nagaan. He. heeft hij ook niet, wat was dat, 10.000 euro aan boetes openstaan... vanwege die hmm. opmerkingen eerder, antisemitische hmm. opmerkingen? Ja, hij is dus een, een handvol keren veroordeeld voor antisemitisme. De boetes daarvan die zijn behoorlijk opgelopen, ook met de rente erbij. De teller staat op 65.000 euro waarvan hij, voor zover we kunnen nagaan... op dit moment nog nooit een cent heeft betaald. Ja, en in dat verband is natuurlijk die vondst van uh, dat geld belangrijk. Maar er speelt nog een andere zaak. Donné heeft familie in Cameroen, in Afrika... En er loopt nog een ander juridisch onderzoek naar hem... omdat hij mogelijk illegaal geld heeft teruggesluist naar Cameroen. Nou, zijn advocaat, die wijst erop dat Jeudonnet niet formeel is aangeklaagd. Maar ja, de huiszoekingen van de politie... die kunnen de boel natuurlijk nu wel versnellen met dat enorme bedrag. Ja, en die omstreden voorstelling, Lemur... Uh, we hebben onder andere gemeld uh, bij de NOS in Radio 1-journaal... dat er een nieuwe voorstelling zou komen. Ja. Is daar al meer over bekend? Ja dat heeft hij echt heel snel gedaan Lara want hij werd op donderdag werd hij uh, veroordeeld tot het terughalen van die, die omstreden voorstelling op zaterdag kondigde hij aan dat hij een nieuwe voorstelling had en die begon op de maandag daarna meteen te draaien Zo. Ja, hij heeft zijn theaterstuk dus echt in uh, recordtempo herschreven, het is nog altijd dezelfde satire, bijtende sport, ma spot, maar hij is niet langer gericht tegen joden zegt althans de politie die regelmatig controleurs uh, langstuurt in zijn theater, maar de strijd tegen Joden. Nee, die speelt zich voorlopig vooral af op het financiële vlak. Op het podium houdt hij zich voorlopig gedijst. Wie had dat gedacht? Ron Linker vanuit Parijs, Dankjewel. Door naar Den Haag, daar zit Wijnand Zwaan... met het laatste nieuws over Rotterdam. Dum -bom -bom. Ja, soms zit het mee en soms niet. Wijnand Zwaan, dankjewel. Er zijn files en in Rotterdam om... gaat het nog steeds niet helemaal lekker. De uh, A4, daar zijn met name problemen. Daar gaat hij u straks over bijpraten. Laten we dat maar afspreken. Goed, we gaan naar de, de fraude. In het NOS Radio 1 -journaal. Dus, vandaag bleek dat er examenfraude is gepleegd op een ROC in Amsterdam. Door de fraude zijn 825 examens van de opleiding juridische dienstverlening ongeldig verklaard. Deze leerling van het ROC weet in ieder geval van niets. Gewoon uh, belachelijk. Dat vind ik ervan? Ik vind het vooral erg voor degenen die het niet hebben gedaan. Voor degenen die nu de dupe zijn van uh, het feit dat het gestolen is. Het is vaak kut ja. dat, dat, dat dat wordt gedaan. Het is natuurlijk ook geen goede naam van je school. Bij mij in de studio. Algemeen directeur Richard Franke van Hofman, bedrijfsrecherche. Fijn dat u er bent, meneer Franke. Dank u wel. Het ROC Amsterdam heeft u ingehuurd hè, om de boel te onderzoeken. Heeft ja. u het lek inmiddels boven? Nee, nog niet. Dat zou misschien ook verder van zorgvuldig zijn. Het vraagt wel tijd. Het is vrij complex. Het gaat om een heleboel leerlingen. Het gaat om uh, docenten. Het gaat om leiding. Het gaat om het hele proces. En daar zijn we nog even mee bezig. We zijn ook nog maar net begonnen eigenlijk. Wanneer bent u begonnen? Een paar dagen geleden. Oké, okay, toen was het, is de tip binnengekomen. Want ik begrijp dat er een tip binnen is gekomen ja. bij de school. Ja, er is een tip binnengekomen bij de school. Uh, daar is men op de feiten in de tip eerst eens zelf gaan onderzoeken. Dat is ook heel uh, terecht, denk ik. Daarna is men gaan kijken of men uh, zeg maar die informatie kon valideren... door te kijken naar eerdere uh, tentamens. Het gaat over zo'n tentamens, dus door de school zelf belegd. Daaruit bleek dat uh, van de laatste twee officiële tentamens... het gemiddelde cijfer uh, extreem veel hoger lag uh. dan, dan gebruikelijk... Dat was ook een aanwijzing. En toen zijn wij kennis gesteld. Wat kunt u doen voor zo'n school? Um, naast gedegen onderzoek om te kijken uh, waar het fout gaat... en eventueel door wie het fout gaat... Uh, kun je vooral ook, is de ervaring van ons in de achterliggende jaren... hele goede adviezen geven. In de zin hoe men dat nou kan voorkomen... en hoe men vooral uh, meer bewust kan zijn van deze moderne risico's. Ja, nou dat kan onder andere door het dakraam niet open te laten staan. Want ik moet natuurlijk gelijk aan Ivan Galdoen schoon denken. En heeft, heeft u ook onderzoek gedaan, toch? Als dat zo zou zijn, dan zou ik dat niet mogen melden. Aha, oké. Okay. Goed. Alleen waarom meld ik het nu wel bij het ROC uh, in Amsterdam? Dat heeft te maken met dat zij van aan hebben gezegd... wij willen alles schijn tegen dat we ook maar iets zouden verdoezelen. En hebben direct gezegd door wie er ook onafhankelijk onderzoek gedaan wordt. En dat zijn wij. Laat ik dan uh, de vraag anders formuleren. Ziet u uh, met wat u weet, desnoods uit de media over het Gal Galdoen uh, parallellen met wat er nu bij het ROC in Amsterdam is gebeurd? Um, ja, het is flauw te zeggen, maar ook daar is het misschien nog iets te vroeg voor. Alleen wat we wel zien is uit de onderzoeken die we uh, mogen doen... voor andere scholen, hogescholen en universiteiten... dat je parallellen ziet in uh, veel de procedures. Ze zijn achterhaald. Men is uh, nog te goed van vertrouwen. Men redeneert van, ach, als we hier in deze lerarenkamer... bij wijze van spreken aan, aan het uh, nieuwe tentamen werken... we laten ze even liggen, we gaan pauzeren... dan ligt de kopieermachine drie kilometer verder in het gebouw... Moet even poplaten, nee dan zal dat toch wel niet gebeuren. En dan houdt men bijvoorbeeld geen rekening met... dat je met elke telefoon vandaag de dag je eigen kopietjes kunt maken... en ook morgen weer op internet kunt zetten. Kortom, als voorbeeld, is een beetje een banaal voorbeeld... maar men onderschat heel erg wat er tegenwoordig kan... hoe snel dingen kunnen gaan... dat er kennelijk ook een criminele scene is... die dit soort dingen interessant vindt... om daar zelfs in te gaan handelen. En daar moeten we ze op wijzen. En dan kun je van organisatorische regels... dus de procedures aanscherpen... ook uiteindelijk nog wijzen op bouwkundige betere nee. voorzieningen... of elektronische detectie die beter... Kan. Soms treffen we ruimtes aan waar, waar examens of tentamens worden opgeslagen zonder dat er ook maar enige vorm van detectie is wie er in die kamer, wie die in die, ru in die ruimte komt. Maar begrijp ik nou goed dat u het bijna een dagelijkse bezigheid voor wie is om dit soort onderzoeken te doen naar examenfraude? Mm, die is wat overtrokken. We doen het de laatste jaren vaker dan zeg maar drie jaar geleden. Toen kwam dat één keer voor een vermoeden dat er ergens iets niet in de haak was. We, we hebben in 2013 ongeveer tien keer een school een advies mogen geven over hoe mensen. Dat zou kunnen gaan voorkomen. Dat is op zich al heel erg goed. Puur mm. preventiekant. En dat was een aanleiding van een, een diefstal nee. of van fraude? Of was nee, dat omdat het daar veel. Nee, nou, nou, naar aanleiding van de gevallen die in de media geweest ja, zijn. Ja. En okay. men wilde niet de volgende zijn. Goed. Je zou bijna kunnen zeggen: het is een wonder dat het goed gaat, of niet? Uh, met wat we constateren aan de preventieve kant... Uh, vind ik het nog heel bijzonder dat slechts een enkel geval zo boven komt drijven. Ik denk ook dat er best meer aan de hand kan zijn. En het, het zou ook heel goed zijn voor hogescholen en universiteiten... om een toetsing te doen van die hele procedure. Ja. En van al die betrokkenen eens kijken naar of dat toch niet een, een stukje beter kan. Richard Franke van Hofman, Bedrijfsrecherche. Dank u wel. Ik ben hier in Heerenveen tevreden. We kunnen prima werken. Ja, alles ging goed bij Heerenveen. Nee, hij wilde helemaal niet weg. Van Basten zei het in december nog. En nu? Nu is het genoeg. Hoort u meer over straks in het Radio 1 Journaal. Eerst naar Kiev opnieuw. In Oekraïnse hoofdstad bekogelden demonstranten... de politie regelmatig met molotov-cocktails en stenen. En die reageert dan weer met traangas, wapenstokken, rubberkogels. Soms raken demonstranten geïsoleerd... De Berkoet, Oekraïnse oproerpolitie, weet dan wel raad met ze. Vorige week doken beelden op van een naakte demonstrant... die door de politie werd mishandeld. David-Jan Godfra liep hem vandaag op het onafhankelijkheidsplein tegen het lijf. De video ging de hele wereld over. Een video van een blote man voor een politiebus... met oproerpolitieagenten om zich heen. Hij werd geduwd, hij werd getrokken... Hij werd vernederd. Hij is inmiddels weer opgeknapt. En hij is in Kiev, waar hij zijn dagelijkse bezigheden weer heeft opgepakt. We vinden Michael Gavrilouk in een kamp van Kozakken. Vlakbij het grote podium op Maidan, het centrale plein van, uh, van Kiev. Zijn taak hier is hout hakken. En dat doet hij uh, heel vakkundig, grote blokken. Gaan aan stukken. We hebben dus allemaal de video gezien van wat er met je gebeurd is. Hoe kwam je daar terecht? Ja, wist u, Paul? was de Kozakan in Ik was daar vertelti, met mijn Kozakken-detachement. Er waren gevechten aan de gang en wij hielpen gewonden van het slagveld af. Ik was de allerlaatste daar, de anderen die waren allemaal weg. En toen was ik ineens omsingeld door Tetushki-verraders. Ik kon niet meer weg. We hebben een klein beetje gezien van wat er met, gebe met je gebeurd is. Je stond daar naakt in de sneeuw. Is er nog meer gebeurd? Ja, je hebt op die video inderdaad maar een klein stukje gezien. En ze hebben me de hele tijd geslagen. Ook op mijn hoofd, terwijl ik op de grond lag. En op het laatst hebben ze me met een mes mijn haar afgesneden. Dit is echt een, een kampementje met, met hout, heel hoog opgestapeld. Een tent, ja een muur van zakken met sneeuw en ijs eropheen om uh, te voorkomen dat hier mensen binnenkomen die niet geacht worden hier binnen te komen. Verder natuurlijk een grote vuurpot om een beetje warm te blijven. En kozakken met hun traditionele mutsen op en sommigen zelfs in traditionele uniformen. Op die video lijkt je heel erg rustig. Maar was je niet doodsbenauwd? Wat me kracht heeft gegeven, vertelt hij, is dat ik er was voor de goede zaak. En daar zal ik tot het einde toe voor blijven staan. En ik geloof in God. Als hij had gewild dat ik daar zou sterven... dan zou dat gebeurd zijn. Ik lag in zijn handen. En hoe moet het einde eruit zien? Dat zie ik heel duidelijk voor me. De president, de mensen in het parlement... ze moeten allemaal hun boeltje pakken. Er moeten nieuwe mensen komen, eerlijke mensen. Mensen die in God geloven. Mensen die dit land eerlijk zullen leiden. En ik weet zeker dat het ervan zal komen. En nu hoorde Ieder van David-Jan dat de oppositie op dit moment spreekt met uh, de regering in Kiev. Uh, zodra daar nieuws uitkomt, hoort u dat hier op Radio 1, in het Radio 1-journaal. Marco van Basten vertrekt na dit seizoen als trainer van Veen. Hij zegt zijn aflopende contract niet te verlengen, omdat hij het juiste gevoel ontbreekt... Een roerige periode komt daarmee ten einde. 69 minuten onderweg, 4-1 voor Herenveen. Finn Bogasson. Marco van Basten houdt op bij Sportclub Herenveen. Uh, ze willen in ieder geval het contract verlengen. Nou, ik heb uh, het namens mijn bij Herenveen. Aan nou, het tijd het West, dus kun de clubleiding van SC Herenveen en van Basten nooit verlenging van, van het contract. Herenveen maakt echt gehakt van AZ in deze wedstrijd en gaat dus zo aansluiten bij de top van de Eredivisie. Van Basten heeft het dierlijk miljoen, net het goede gevoel te. hebben... En om de eind van het seizoen voor te gaan. En dat uh, is het probleem voor Herenveen en Marco van Basten geweest vandaag. Dat de spelers gewoon niet in de wedstrijd zaten. En uh, het leek wel alsof Trambuur veel liever deze wedstrijd wilde winnen dan Herenveen. Nou, nou, was... Zolang dat op deze manier uh, uitgevoerd kan worden. En uh, ja, de mensen hier zijn ook tevreden. dan zie ik niet zo'n uh, zo behoefte om ergens anders uh, datgene te doen wat ik hier, uh, hier doe. Dus. Een enorme juich van de 10.000 Leeuwarden-supporters. Want met 3-1 wint Sportclub Kambuur een historische wedstrijd van Sportclub Heerenveen. En komt een heel klein beetje uit de problemen onderin. Ja, praat erover door met Roelof de Vries, Herenveen matcher bij Omroep Friesland. Dag Roelof. Hallo. Ondanks gaven Van Basten en Veen nog aan uh, in gesprek te zijn over contractverlenging. We hoorden Van Basten ook zeggen dat hij helemaal niet weg wilde in december nog. Wat, wat is er gebeurd, weet je dat? Ja, nou, dat is een beetje gissen, want trainer maken van Basten zelf krijgen wij op dit moment niet te spreken. Uh, hij is snel uit het stadion gegaan, uh, net nadat het nieuws bekend werd. Uh, we hebben wel gesproken met uh, de technisch manager van Sportop Heerenveen, Hans Volk. Uh, die houdt het wel een beetje bij het bestbericht dat ze op de website hebben gezet. Um, daarin staat vermeld dat het gevoel niet goed is. Hmm. Ja, wat is dat gevoel? Dat is een beetje een abstract uh, begrip natuurlijk. En dus dan probeer je wel een beetje te achterhalen wat dat nou precies is. Um, wij denken een aantal dingen. Eén, salaris. Want Heerenveen moet heel erg bezuinigen. Dus dat salaris van zes uh, ton, dat zijn de publicaties die erover zijn geweest, dat zal flink omlaag moeten. Ja, dat kan je gevoel en... ook bepalen, hè? Ja, dat, ik, daar krijg je ook een nagevoel van, wat is de conclusie inderdaad. Ja, absoluut, absoluut. Uh, alhoewel je ook bij van Basten zou zeggen van, hm, heeft hij nog al... veel geld nodig? Ja. Maar nou oké, okay, dat is nog weer wat anders. Uh, maar de mogelijkheden daardoor worden ook minder. Dan, omdat er zoveel bezuinigd moet worden, uh, zullen spelers vertrekken en zal er misschien iets veel aangetrokken worden. Ik vind bogusson dus topscorer, gaat zeer waarschijnlijk naar de seizoen weg. Een van de bepaalde spelers is Hakim Sijek. Ook daar wordt heel erg aangetrokken. Dus misschien heeft hij ook al te horen gekregen dat de mogelijkheden niet meer zo groot zijn. En heeft hij gedacht, dan pak ik mijn spul en vertrek ik. Zou het ook kunnen dat hij zich toch ja, niet, niet op zijn gemak voelt in, uh, bij Herenveen Dat het niet lekker loopt? Dat kan. Uh, maar je zou eigenlijk zeggen dat dat het uh, argument nu niet meer zou moeten zijn. Er is namelijk heel veel gebeurd bij Heerenveen met uh, verschillende directies die uh, zijn opgestapt. Je mag het wel gerust een, een supportersrevolutie noemen die er uh, plaatsgevonden heeft in Heerenveen. Uh, maar de rust is een beetje terug. Er is een nieuwe directie gekomen uh, waarvan iedereen wel het gevoel krijgt dat dat voor langere periodes zal zijn al is dat... Uiteraard ook altijd weer aanwachten, helemaal in de voetbalwereld. Um, maar je zou dan zeggen dat daar wel wat duidelijkheid over komt. Wat dus wel leuk is, is dat we nog even met Riemer van der Velden hebben gesproken. Inmiddels weer adviseur bij Sportclub Ereveen. Mm -hmm. um, en die zegt, ja, we hebben hele goede gesprekken gevoerd met hem. En ons advies was, laten we doorgaan met Van Basten... Ja, het kan ook zomaar zijn dat die gesprekken toch zodanig zijn gelopen dat hij zoiets heeft gedacht van ja, ik kan hier niet zoveel meer uithalen uit deze ploeg. Ja, ja. Ik vertrek. Ja, ja. ja. nou dat, dat gaan we vast nog horen. Wat, ja. vindt, wat vindt de club ervan? Wat, wat dat lees jij tussen de regels door? Wat is er dit aanzien komen? Nou, als je reacties ziet uh, van supporters en dergelijke, dan is het heel wisselend. Van nou, blij dat hij uh, weggaat, tot uh, toch wel jammer, want dat is wel een boegbeeld. Er uh, wordt wel getwijfeld over zijn kwaliteiten als trainer. Uh, en als je de club uh, informeert, uh, dan uh, uh, valt het hem toch wel rauw op het dak. Uh, ze wilden graag met hem verder, uh, het verraste hen ook heel erg. Zo is uh, Hans Vonker, wat nu de technische manager is, gisteren gebeld door zijn zaakwaarnemer, per die Overeem. Uh, en via zijn zaakwaarnemer heeft hij te horen gekregen dat Van Basten dus niet door wilde. En uh, ja, dat, dat was wel een teleurstelling, zei hij, want dat hadden we niet verwacht. Nee. Wij wilden met hem door en uh, ja, nu moesten we op zoek naar nieuwe trainers. Ja, nou, jeetje. Maar ook een rare fase, want nu moeten ze nog met elkaar door, terwijl ja, nou, het duidelijker wordt dat hij die, dat die weggaat. Ja, dat klopt. Maar dat is in de voetballerij wel uh, vrij gewoonlijk. hoor. Dat dat, uh, dat, dat, gebeurt, dat uh, de bekendgemaakt wordt dat de trainer aan het einde van het seizoen weggaat. En dat hij het seizoen gewoon nog wel uitzit. Bovendien is het sowieso heel gewoon in de voetballerij dat een trainer uh, twee jaar blijft. Soms nog wel veel korter trouwens. Ja, dat is ook zo. Dat ja, is allemaal. Hè? Dat waren we gewend. Dat de voor Bramers de coach. Dat die was voor live jaren. bijna. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Roelof de Vries. Fijn dat je wilde vertellen over de toestand op dit moment... bij Heerenveen en het vertrek van Marco van Basten... aan het eind van het seizoen. Dank je wel.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 Het is half zes, we gaan naar het nos met door op Megens. In partijen Rundvlees is weer paardenvlees gevonden. Dat was bij vlees van slachthuis Van Hattemvlees in Dodewaard, zo meldt één vandaag Bedrijf levert aan onder meer supermarkten DK, Deen en Vomar. De Voedsel- en Warenautoriteit doet nu onderzoek. In partijen snippers is paarden-DNA gevonden. En daarnaast klopt de administratie van het slachthuis in Dodewaard niet. De Benelux-tunnel bij Rotterdam is weer open, meldt de ANWB. Deel van de tunnel was afgesloten door een stroomstoring. Meer details zometeen bij de verkeersinformatie. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over een mogelijke stijging van de zorgpremie. Werkgevers en werknemers zijn bang dat de premie volgend jaar wel eens 200 euro hoger kan uitvallen... door de overheveling van de langdurige zorg van de ANWBZ naar de zorgverzekeringswet. PVV, SP en GroenLinks hebben daar geen goed woord voor over. En ook de regeringspartijen willen opheldering. In Amsterdam rijdt vanaf mei de Psycholance, een ambulance voor verwarde mensen op straat. Er komen in Amsterdam steeds meer meldingen over zulke verwarde mensen. Vorig jaar waren het er 6500. In bijna een derde van die gevallen moesten betrokkenen door de politie naar de noodhulp van de GGZ worden gebracht. En in Egypte is een Nederlandse journaliste aangeklaagd voor hulp aan een terroristische organisatie. Ze werkt voor de Arabische zender Al Jazeera... En die wordt door de militaire leiders van Egypte... beschuldigd van steun aan de moslimbroederschap. Die wordt door Egypte beschouwd als terreurbeweging. Al Jazeera spreekt de beschuldigingen tegen. Dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Dorald. Door naar het weer. Marco Verhoef is bij me in de studio. Marco, uh, het was snijdend koud vandaag op de fiets bijvoorbeeld, blijft dat zo de komende dagen? Ja, houdt nog wel eventjes aan. En dan hebben wij hier in het midden van het land nog mazzel. Want bij ons is de gevoelstemperatuur zo min 4, min 5. Als we nu even op dit moment naar het noordoosten kijken... dan geeft de thermometer daar nu min 3,5 aan. Dus daar vriest het sowieso al een stukje harder dan bij ons. Heeft het bij ons nog niet gedaan van, vanmiddag. Maar als je dat combineert met de wind... een oost 4 tot 5 voor, is min 11 voor het gevoel. Zo. Nou, dat is natuurlijk een hele andere koek. Dus het is inderdaad heel koud. Blijft het ook nog wel even, vooral daar houdt de oostenwind het ook nog wel even vol. Uh, vannacht hebben we temperaturen uh, op de thermometers van min 5 of min 6 daar. In het zuiden min 1... Misschien zelfs een vlokje sneeuw in het zuidwesten van het land. Zo nou ja. zo. En bij dit soort temperaturen moet je dan natuurlijk wel meteen bedacht zijn op gladheid. Ja, dat is waar. En dan geven we een klap op de winter en gaan we door naar de lente? Of hoe gaat het verder? Nou, helemaal zo snel gaat het ook weer niet. Uh, morgen en ook vrijdag nog niet zo heel veel verandering... hoewel het vrijdag al wel iets zachter wordt. Morgen zitten we met min 1 in het noordoosten overdag... plus 4 in het zuiden op de meeste plaatsen. Droog, bewolking heeft de overhand. Uh, vrijdag verandert het weerbeeld niet zo erg, maar loopt de temperatuur wat op. Zaterdag gaat het regenen. En dat is dan de voorste begrenzing van zachtere lucht bij ons binnenstroomt. Zondag is het gewoon weer droog... met wat zon. Dan kan het wel 7 graden worden. En de temperatuur in de nacht zit er dan... nou, misschien net eens een keer rond het vriespunt. Maar echte vorst is er niet meer bij. Nou, dat was dan een hele korte winter. Dank je wel. Marco Verhoef, Wijnald Zwaan. Vertel eens... hoe is het bij Rotterdam? Ja, het is... Um, bij Rotterdam staan wel de meeste files. Maar toch, als we het wat, uh, wel, beeld wat breder trekken, dan zien we toch... een hele bescheiden avondspits. Bij Amsterdam staan geen files. Bij Utrecht nauwelijks. Bij Rotterdam, ja, de tunnel is dus weer open in de noordelijke richting, dus. Daar daar heeft men een ruim baan. Op de A15 is het nu nog wel wat drukker door omrijders vanuit Europoort... tussen Pernis en knopend Ridderkerk over 7 kilometer langzaam rijden. En op de A4 naar het zuiden, daar staat het nog vast... voor knooppunt Benelux over 5 kilometer. En dat komt omdat het eerder vanmiddag zo druk was op de A15. Dan de A58, de enige andere file die opvalt. Richting Vlissingen, daar staat voor knooppunt Zoomland 6 kilometer file. Er is daar een vrachtwagen gekanteld, twee rijstroken zijn dicht. Straks staatssecretaris Wekers moest op het matje komen, alweer. Hoort u zo. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. Warme winterweken bij Alping. Tot en met 2 februari 15% voordeel op het Alpingassortiment. assortiment. En bij aankoop van een compleet bed geeft Alping kinderen in een SOS Kinderdorp een slaapplek om in te dromen.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 Goedemiddag, het is vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wat is er nu weer met staatssecretaris Wekers? Want die heeft vandaag opnieuw heel wat uit te leggen. Waarom wachten duizenden Nederlanders nu al wekenlang op hun toeslagen? En is het allemaal hun eigen schuld? Zoals de staatssecretaris eerder zei. Het is zelfs niet de eerste keer hè, dat hij door het stof moet. In Den Haag is uh, bij het debat Peter Blok... Peter, euh, ik zei het al, Wekers heeft vaker op het matje moeten komen. Heeft de Kamer nog wel vertrouwen in hem? Wat, wat bespeur jij? Nou, niet, eh, niet iedereen, want daarvoor gaat er simpelweg veel te veel fout bij zijn Belastingdienst. Denk nog maar eens terug aan die Bulgare fraude. Nou, om dat soort fraude te voorkomen zijn er wel veel maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld nog maar één rekeningnummer per burger of bedrijf. Ja, maar daardoor leiden nu dus de goede onder de kwade. Duizenden brave burgers die hun ene rekeningnummer niet op tijd hebben doorgegeven. Ja, die lopen nu dus toeslagen mis. Ja, sommige van hen komen komen daardoor meteen in financiële problemen. En de Tweede Kamer spreekt daar dan ook schande van. De geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw neemt de staatssecretaris geen verantwoordelijkheid... voor de problemen die er zijn bij de Belastingdienst. Waren het eerst de medewerkers van de Belastingdienst... die de schuld kregen van de Bulgare fraude... nu zijn het welwillende burgers die te horen krijgen... dat het hun eigen schuld is dat ze hun toeslag niet meer ontvangen. De chaos is compleet... Al weken is het vrijwel onmogelijk om de belastingtelefoon te bereiken. Toeslagen worden niet uitgekeerd. D66 maakt zich grote zorgen. Heeft de staatssecretaris het toeslagensysteem nog wel onder controle? De Partij van de Arbeid wil dat de groep mensen die niets heeft misdaan... maar wel buiten hun schuld door deze wijziging in de problemen zijn gekomen... zo snel en zo goed mogelijk wordt geholpen. Mensen die, die recht hebben op die toeslagen... moeten dat zo snel mogelijk krijgen, voorzitter. En we willen de staatssecretaris ook vragen om dat zo snel mogelijk te doen. Ja. Nou, uh, dat is duidelijke taal in ieder geval, ja. Peter. Richting de staatssecretaris. Het is natuurlijk extra pijnlijk dat hij heeft gezegd, uh, ook bij de NOS... dat mensen daar zelf schuldig aan waren. Je hoort het ook de Kamerleden zeggen. Ja, die, uh, die zijn daar in ieder geval niet blij mee. Ja, het kan natuurlijk ook niet allebei tegelijk hè. Fraude aanpakken uh, en de brave burgers toch snel uitbetalen. Want ja, dat, uh, dat is uh, toch erg lastig. Want wil je er alles aan doen om fraude te voorkomen... Ja, dan heeft dat gevolgen voor iedereen, voor alle belasting. Ja, voor de kwaadwillenden wordt het daarmee wel moeilijker gemaakt om hun slag te slaan. Maar ja, het heeft dus een keerzijde. Ja, daar lijden dus veel, duizenden mensen onder. En dan het computersysteem bij de Belastingdienst, dat werkte ook al niet. Hmm. En de belastingtelefoon kon alle klachten niet aan. Zie daar weer nieuwe problemen. Heeft hij al beterschap beloofd of ik zijn excuses aangeboden? Ik noem maar iets. Ja, nou, dat moest wel uit zijn tenen komen. Want hij hamerde eerst op zijn fraudeaanpak. Die was geweldig. Ja, en dat niet alle mensen dus meteen hun goede rekeningnummer hadden doorgegeven. Hij wil van 35 miljoen rekeningnummers naar 14 miljoen... om fouten en fraude te voorkomen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet allemaal van de een op de andere dag. En al helemaal niet als er dus ook nog computerproblemen zijn... en die belastingtelefoon te veel in gesprek is. Maar ja, nadat de Kamer de duimschroeven verder aandraaide... kwamen er dan eindelijk excuses. Wat is dit voor verklaring? Laat ik gewoon een hele simpele vraag stellen. Is de staatssecretaris bereid om excuses aan te bieden aan deze mensen... die dit wel zo hebben gevoeld? Mensen die te goede trouw hebben gehandeld... en die zich in de kou voelden gezet, niet alleen door de Belastingdienst... maar door deze staatssecretaris. Is hij bereid excuses aan te bieden? Voorzitter, ik uh, ben de laatste die mensen in de kou wil laten staan. En uh, ik ben de laatste die mensen wil uh, beschuldigen. En iedereen die in actie is gekomen en uh, vervolgens... Uh, op de problemen heeft gestuurd binnen de Belastingdienst... die moet en kan zich niet aangesproken voelen... en daarvoor is een excuus op zijn plaats. Nou, een excuus op zijn plaats en uh, ja, daarmee lijkt hij dus weer weg te kunnen komen. Frans mm. Wekers, de minister of uh, de staatssecretaris van Financiën. Hij kan blijven. Peter Blok, dank je wel. Door naar de fraude. Terwijl een Amsterdam-examenfraude werd ontdekt worden de drie hoofdverdachten van de examenfraude... op de Rotterdamse iben Galdoenschool school straffen tegen zich reizen. Drie maanden, waarvan een groot deel voorwaardelijk. Ze hoeven niet de cel in, omdat ze hun onvoorwaardelijke straf... al in voorarrest hebben uitgezeten. En daarnaast zijn tegen de drie taakstraffen tot 240 uur geëist. Verslaggever Joris van der Kerkhoff was bij de zitting. Voor het openbaar ministerie is het wel duidelijk wie er begon. Hoewel Safa ontkent... Dat zij de bedenkster is geweest van het plan om de examens te stelen... blijkt uit de verklaringen van anderen dat zij in het begin van het schooljaar... al rondliep met het idee om de examens te gaan stelen. En wie er verder ging? Safa en Kamal hebben een aantal jongens uit 6 VWO benaderd... om te helpen bij het wegnemen van de examens. En hoe ze de examens uit de school kregen? De pakketten met examens werden in meerdere grote rugtassen gestopt... En de tassen werden eerst in de auto van Lias gezet. En uit het cellofaan. Kamal opende met een aardappelschilmesje twee examenpakketten. Nederlands en biologie. En kopieerde, hoewel dat heel moeilijk ging. Met de tassen met examens liepen de leerlingen de bibliotheek uit. Op zoek naar een plek om verder te gaan met het openmaken van de examenpakketten. Het fotograferen van de examens en het weer dichtlijmen van die pakketten. Safa, een van de vrouwelijke verdachten gisteren nog huilend en vol spijt aanwezig... is er niet bij vandaag. Sowieso opvallend weinig verdachten in de zaal. Er zijn er drie. En ze lijken ook niet meer zo bevriend met elkaar. Twee van die drie zitten wel bij elkaar, grappen af en toe. Maar de derde, Anas, die zit helemaal alleen. De zoon van een oud-leraar van een school... voelt zich extra gestraft door alle media-aandacht. Geen school heeft hem uiteindelijk weer aangenomen... om examen te gaan doen. Daarom doet hij nou eens een eentje staatsexamen. De aard... De omvang en de ernst van de feiten in combinatie met feiten dat een dergelijke omvang van de fraude nog niet eerder was vertoond en het grote aantal belanghebbenden door heel Nederland hebben ervoor gezorgd dat er veel media aandacht was. Verdachten hadden dit kunnen voorzien en hebben het over zichzelf afgeroepen. Niet zozeer de mediaberichten hebben schade berokkend, maar de feiten die ze hebben gepleegd. Die verzachtende omstandigheid is er dus niet. Maar de leerlingen zijn jong, een strafblad ontbreekt bij de meesten... en ze staan aan het begin van hun leven. Ze moeten hun carrière nog opbouwen. Daar wil de officier wel rekening mee houden als de eiser dan uiteindelijk komt. 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 52 dagen voorwaardelijk... met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Plus 240 uur werkstraf. En de jongens in de zaal lijken nauwelijks te reageren als ze deze eisen horen. Een beetje onderuitgezakt is het voor hen toch vooral wachten... op de daadwerkelijke straf over ruim twee weken. En ondertussen moeten de meesten toch flink hard studeren. Want ook dit jaar hebben ze een eindexamen. En zo ging dat vandaag in Rotterdam. Meer over de zaken in Rotterdam, eh, rond Iben Galdoen en natuurlijk in Amsterdam, rond het ROC. Vindt u op onze website, moet u even naar nos.nl. .no. Het NOS Radio 1-journaal minuten over half zes is het. Een Nederlandse première vanavond tijdens het internationaal filmfestival in Rotterdam. Afscheid van de Maan. Een Nieuwe film van beeldend kunstenaar en cineast Dick Tuinder. Het speelt zich af in 1972. Een overgangstijdperk waarin ook mensen in de provincie worstelen... met vrije seks- en relatieprobleem. Alsof je uitcheckt uit een hotel. Met de laatste Apollo-vlucht naar de Maan houdt ook een tijdperk op. De 60's gaan voorbij. En dan... Is dit waarom je mij en de kinderen in de steek hebt gelaten? Het heeft allemaal niks met jou te maken. Oh. wordt op één flatverdieping het verhaal verteld... over wat dat tijdperk allemaal heeft aangericht. Vooral in de relationele sfeer, Dick Tuinder. Ja, die speelt zich af in 1972. Een aantal mensen wonen op een galerij in een flat. Er komt de nieuwe buurvrouw, de vader, wordt stapel verliefd... en besluit bij de buurvrouw te wonen. En eigenlijk wordt het hele leven van die mensen gegrepen in een achtbaan van emoties en verlangens... En, en dingen die buiten hun bereik liggen waar ze naartoe willen. De 60's komen daar duidelijk nog even langs in de 50's. Precies. In Deventer. Precies, want het idee is dat zeg maar, die hele jaren 60 die zijn in de provincie grotendeels overgeslagen. Dus vanuit de jaren 50 zijn we opeens padsboem in de jaren 70. En iedereen staat daar onvoorbereid uh, oog in oog met begrippen als uh, vrijheid, uh, eigen wil, identiteit, doen waar je zin in hebt. Alles moet kunnen. Alles moet kunnen, ja. Vrije seks. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Aan de film vooraf gaan betitelingen als comedie. Dat is het niet. Het wordt op het laatst heel ernstig, heel aangrijpend, over de top. Maar het is ook weer geen afrekening. Nee, zeker niet. Ik heb heel erg. Uh, ik vind zelf eigenlijk. Mijn, mijn stelling is altijd bij het schrijven geweest. Van we beginnen met een, uh, de komische elementen. En dan komt de, de tragedie eigenlijk vanzelf. Want het zijn eigenlijk allemaal, het zijn allemaal hele menselijke mensen. Ze, ze doen elkaar verschrikkelijke dingen aan. Maar je begrijpt het wel. Je begrijpt dat, ze, dat het buiten hun macht is. Om, om weerstand te bieden tegen die verlangens. of tegen de woede. of tegen de uh, gevoelens van vernedering die ze daardoor uh, on, ondergaan. Dus dat heb ik heel bewust uh, zo gedaan. Maar je hebt gelijk dat het nou, aan het eind wordt, het, wordt het beklemmend en naar. En, en, uh, of niet zozeer naar, maar wel dramatisch, ja, tragisch. Het is kunst, Pop. Het is niet eens echt. Wat vind jij nou van echt? Het, het enige wat jou opvalt en iemand anders is in hoeverre die niet is zoals jij. En dat probeer je dan te veranderen. Onwillekeurig moet je aan Blue Movie denken. Het porno-epos bijna van Wim Verstappen en Parra destijds. Nou ja, als we dezelfde bezoekcijfers kunnen halen als Blue Move, ja, die tijd... Dan, uh, dan zou ik dat... Uh, um, ja, dat, daar, daar refereert het natuurlijk wel aan. Uh, ik kan me ook zelf wel die tijd herinneren als een tijd... waar wel alles op een of andere manier seksueel beladen was. Voor mijzelf zat het bijvoorbeeld in de, in de BH pagina in de Weekampgids. Uh, bijvoorbeeld er werden op televisie werd er het eerste naakt. Ook in buitenlandse series werd daar uh, vertoond. Ik herinner me nog een scène van Paul Gauguin die met zijn vrouw naakt voor de spiegel staat. Wat mij toen mede heeft doen besluiten om kunstenaar te worden, toen ik 14 was en dat zag. Ja, er waren mogelijkheden overal en in die zin lijkt eigenlijk dat tijdperk ook wel heel erg op het huidige tijdperk met eurocrisis en allemaal oorlogen die er gaande zijn en NSE, een wereld die veel groter is dan we kunnen bevatten en die eigenlijk grotendeels buiten ons, hè, ons grip ligt, waardoor we ons vervreemd voelen van de wereld. En een grote behoefte aan houvast ontstaat, nu ook. Absoluut. Bob heeft een time out nodig. Ik ben zo wel het schuld Ja, je Tja, ja, zo gaat het in Nederlandse films. Afscheid van de maan vanavond voor het eerst in Rotterdam. Jeroen Wilaarts sprak met regisseur Dick Duin. En ik praat met Wijnand Zwaan. Ja, de, Hoe gaat het op de weg bij Nederland? De meeste files die staan nog steeds bij Rotterdam. Door de eerdere problemen in de Benelux-tunnel... vooral door omrijders staat het nu vast op de A15 vanuit Europoort... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer. Maar ja, omrijden is helemaal niet meer nodig... want die A4 is gewoon weer vrij richting het noorden. Um, het andere probleem in deze spits zit nog steeds op die A58 naar Vlissingen... want er is een vrachtwagen gekanteld bij Bergen-op-Zoom, bij knooppunt Zoomland. Er staat 6 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Van Will and the People. En de People, dat zijn Jim, Jamie en drummer Charlie Harmon. Het is 10 minuten voor zes, U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben Anne Vechter als dichter, dichteres des Vaderlands. De Belgen hadden niemand tot vandaag. Want vandaag is Charlotte Ducal als de eerste dichter des Vaderlands van België aan de slag gegaan. Nou, meneer Ducal, um, is het een heugelijke dag voor u om de eerste Belgische dichter des Vaderlands te zijn? Het is een heugdelijke dag, maar het is ook een heel drukke dag. Het is uh, een soort drukte die ik liefst niet elke dag meemaak... want dan zou ik niet meer weten waar mijn hoofd staat. Dan zou u niet meer mooie gedichten kunnen schrijven, kan ik me uh, nee, voorstellen. Nee, deze dagen schrijf ik geen gedicht, want daar heb ik echt niet de rust voor. Nee. Zeg, ik las allerlei artikelen over uw aanstelling. Um, de mensen die zeggen dat België niet bestaat. Het Algemeen Nederlands Verbond wil volgend jaar een Nederlands of Vlaamse dichter als tegenhanger van u benoemen. Wat is er allemaal aan de hand in België? Het was een bedoeling om uh, via dit project de culturele samenwerking vooral op het vlak van poëzie te bevorderen tussen de drie verschillende taalgemeenschappen van België. Nu, dat gebeurt natuurlijk in een context, in een politieke context, waarin uh, ja, politieke krachten, zeker nu in de aanloop naar de verkiezingen hier... Eh, ...liever tegenstellingen creëren en uitbuiten. Mm. Dus in die zin heeft ons project een politieke implicatie die wij niet hebben gewild. U wordt politiek misbruikt, meneer Ducal, zo voelt het. Maar het gaat vooral om de kritiek erop. Dus mensen, ja, Sommige mensen nemen het ons kwalijk als het ware. Maar ik, ik vraag me dan het volgende af, wanneer die politieke context er niet zou zijn... Zou niet iedereen het dan evident vinden... dat je probeert om samenwerking tussen uh, taalgemeenschappen... en uh, uitbreiding van de eigen interesse naar andere talen uh, te bevorderen? Dan, dan zou me dat evident lijken. Zullen we eens naar uh, het gedicht gaan... waarmee u deze dag als het ware begonnen bent? Kunt u dat laten ja. horen, het gedicht Woord tegen Woord... laten horen aan onze luisteraars? Oh, graag, ja. Woord tegen Woord... Van alle woorden zijn de onze de zwakste Al liggen ze ontegensprekelijk in de mond Niemand verhoort ze, niemand verkracht ze Ze kussen de sterren, ze hebben geen grond Andere woorden bewegen armen en benen Vullen schedels, ontsteken de keel Een mes in de rug kan vertaald als een streling Een schop in de buik als noodzakelijk verkeer. Het andere woord rijmt niet. Het bewijst zonder meer dat de werkelijkheid strookt met uw krant. Gedrukt op uw ogen, de startknop van uw tv en ligt op. Het maakt ons duister en bang. Dank u wel, meneer Ducal. Mag ik vragen wat betekent het gedicht, woord tegen woord... Wel, het vergelijkt eigenlijk de taal van de poëzie met de taal van de media. Kijk, de taal van de poëzie en de taal van de media hebben dit gemeen dat het beide eh, vormen van taal zijn die erg manipulatief zijn. Hè? In de poëzie manipuleert men de taal met de bedoeling een kunstwerk te creëren. Terwijl in de politiek manipuleert men vaak de taal met politieke motieven die vaak niet zo netjes zijn. In hoeverre ziet u dit in België gebeuren, deze manipulatie zoals u hem omschrijft? men kan voorbeelden op alle terreinen vinden bijvoorbeeld wij worden overspoeld door uh, asielzoekers het woord overspoelen, daar moet ik ook aan denken wanneer ik uh, dit hier lees worden absoluut niet overspoeld het is een uh, belachelijk klein aantal dat België binnenkomt in vergelijking met andere landen die vluchtelingen opneemt vooral derde wereldlanden enzovoort enzovoort dus ik bedoel dit is een gedicht over de media in België... maar de media in België werken niet anders dan de media in alle West-Europese landen... en waarschijnlijk dan de dominante media in een groot deel van de wereld. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Dat is graag gedaan. En het is zes minuten voor zes hiermee. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een nieuw paardenvleesschandaal in ons land. Met dat nieuws komt één vandaag... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 690.000 kilo rundvlees geblokkeerd... omdat er mogelijk paardenvlees-DNA in zit. Het gaat om vlees van het slachthuis van Hattem, vlees in Dodewaard. Dat ligt opgeslagen in koel- en vrieshuizen. Tijdens een controle bleek in vier partijen rundvlees paarden-DNA te zitten. Benno Brugging is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bent u erachter gekomen dat het bedrijf paardenvlees als rundvlees verkoopt waarschijnlijk? Dat is in feite gebeurd door een normale controle. Een audit die wij uitvoeren bij dit soort bedrijven. Maar daarnaast hebben we ook wel tips van elders gehad. Maar het ging in feite om het, om de melding, de, om, om de, de, het onderzoek wat we zelf hebben uitgevoerd. Mm. En u krijgt tips? En we krijgen tips, ja hoor. Mm. En toen werd al van naar dit bedrijf verwezen? Ja. Mm. Wat, wat vond u daar? Want euh, ik begrijp dat het bedrijf zelf niets wil verklaren. Maar wat kunt u uitleggen? Nee, wij vonden drie dingen. Namelijk dat de administratie niet op orde was. Dat we dus niet konden nagaan waar vlees en wat dieren vandaan kwamen. En waar het naartoe was gegaan. Uh -huh. Daarnaast vonden we dus in rundvleessnippers paarden DNA. Nou dat hoort niet in rundvleessnippers. En daarnaast merkten we dat er meer paarden waren aangevoerd. Dan dat er geslacht waren in feite. Dus volgens de papieren. Ja, dus u gaat er vanuit dat er gerommeld is? Ja, dat, dat moet wel haast wel, hè? Ja. Ja, ja, wat, wat, heeft het bedrijf de tijd gekregen om uh, de administratie ja. aan u te overhandigen... of dat op orde te brengen, of hoe is ja. dat gegaan? We hebben nu gezegd, van: je moet het zo snel mogelijk ons laten zien... dat je administratie wel deugt. In die tussentijd staan wij bovenop het bedrijf... dus bij alles wat er binnenkomt, alles wat eruit gaat, staan wij bij... Dus er gaat niets meer uit of in zonder dat wij daarbij zijn. En voor uh, 3 februari, dus maandag, moet het bedrijf aantonen dat de administratie deugt. Ja. En anders? Dan ze dicht. En wat gebeurt er met vlees dat al verkocht is? Het vlees wat nu... We hebben dus nu 690 ton hebben we, uh, aangetroffen. Dat is nu vastgelegd, dus dat, dat kan geen kant op. En uh, ja, afhankelijk van wat het bedrijf laat zien, of er, of er uh, illegale slachtingen hebben plaatsgevonden. Uh, als dat niet het geval is, dan, dan, dan zit de zaak gewoon goed in orde. Als het wel het geval is, dan, gaan we, dan moet het bedrijf dat maar terug gaan halen. Oké, okay. nou. Ben op Ruggink van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Over uh, opnieuw, zo lijkt het, een paardenvleesschandaal in ons land. Dank u wel. Oké. Okay. Tot zover, het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u een hele fijne avond.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 jupi